Demissionair minister Spies vindt dat de PvdA een kapitale blunder heeft begaan door niet mee te doen aan dat akkoord. Maar volgens haar en de andere kandidaatlijsttrekkers is een middenpartij als de PvdA een aantrekkelijker optie dan samenwerking met de SP of de PVV. Een uitslaande brand heeft vannacht een bedrijfsgebouw op een industrieterrein in Haarlem verwoest. De brand brak kort na middernacht uit. Door het vuur stortte een van de zijmuren in, waarna ook het dak naar beneden kwam. In het gebouw aan de Waardenweg was een bedrijf gevestigd... dat displays maakt voor brillen. Die worden in winkels gebruikt om producten uit te stallen. Volgens een woordvoerder van de brandweer ging het om een zeer grote brand... met veel rookontwikkeling. De brand is inmiddels onder controle. Over de oorzaak is nog niets bekend. De Griekse president Papoulias ontvangt vandaag de leiders van de partijen... in het parlement. Hij wil met hen een uiterste poging doen... om de politieke impasse in het land te doorbreken... De afgelopen week mislukten drie pogingen om een kabinet te formeren. De partijen zijn het oneens over de bezuinigingen die doorgevoerd moeten worden... om in aanmerking te blijven komen voor Europese steun. Vanuit de EU wordt de druk op Griekenland opgevoerd. Commissievoorzitter Barroso zei dat de Grieken zich aan de afspraken moeten houden. Anders kunnen ze misschien beter uit de euro stappen. Als president Papoulias er niet in slaagt de partijen tot elkaar te brengen... gaat Griekenland waarschijnlijk volgende maand weer naar de stembus. In de belangrijkste deelstaat van Duitsland, Noord-Rijn-Westfalen, zijn vandaag verkiezingen. Ruim 13 miljoen kiesgerechtigden kunnen naar de stembus. Volgens de peilingen wordt de sociaal-democratische SPD opnieuw de grootste partij. Dat is een tegenvallig voor bondskanselier Merkel. Zij vindt dat de centrumlinkse regering van Noord-Rijn-Westfalen te veel schulden maakt. En dus ze had gehoopt dat haar eigen CDU weer aan de macht zou komen. Noord-Rijn-Westfalen grenst aan Nederland. Ongeveer de helft van de Nederlandse export naar Duitsland gaat naar deze deelstaat. In Jemen zijn tien mogelijke strijders van Al-Qaeda gedood... toen ze onder vuur werden genomen door onbemande Amerikaanse vliegtuigjes. Dat melden lokale autoriteiten en ooggetuigen. De strijders reden in auto's toen ze door de raketten werden geraakt. De Verenigde Staten voeren geregeld aanvallen uit op strijders van Al-Qaeda... met onbemande toestellen. Een week geleden kwam bij een vergelijkbare aanval een man om het leven... die werd gezien als de militaire leider van Al-Qaeda in Jemen. In het tentenkamp van uitgeprocedeerde Irakezen bij Ter Apel zitten inmiddels 160 mensen, dat zeggen vluchtelingenorganisaties. Gisteren hebben twee Iraanse dakloze vluchtelingen zich aangesloten bij het protest. De afgelopen dagen hebben ook tientallen uitgeprocedeerde Somaliërs zich bij het tentenkamp gemeld. Minister Leers wil dat de Irakezen vrijwillig terugkeren naar Irak, want het land weigert mensen terug te nemen die gedwongen worden uitgezet. Onder de fans van de Turkse voetbalclub Fenerbahçe zijn in Istanbul slaags geraakt met de politie. Het gebeurde nadat de, politie thuis, nadat de club thuis gelijk had gespeeld tegen aartsrivaal Karatasaray. Door het gelijkspel behaalde Karatasaray het Turkse kampioenschap. Na het laatste fluitsignaal braken fans van Fenerbahçe delen van de tribune af en gooiden stoeltjes op het veld. De spelers moesten vluchten naar de kleedkamers. De politie gebruikte pepperspray en waterkanonnen om de menigte in bedwang te houden... Ook buiten het stadion en op andere plaatsen in Turkije kwamen het tot ongeregeldheden. In verschillende plaatsen in Nederland hebben fans van Galatasaray gevierd dat hun voetbalclub kampioen van Turkije is geworden. In onder meer Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag en Deventer zijn fans van Galatasaray de straat opgegaan en reden toeterend rond. In Den Haag waren wat kleine schermutselingen toen de politie een weg wilde vrijmaken. Volgens de Utrechtse politie was het op verschillende plaatsen onrustig, maar is het nergens uit de hand gelopen. Het weer, de dag begint koud, wel zonnig. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar ongeveer 14 graden. Er staat nauwelijks wind. Later vandaag neemt de bewolking toe. Het blijft droog. Morgen ook nog droog. Later in de week komt het wisselvallige weer terug. Dit was het n Journal. E-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl, durft u het aan? De dictator is weg.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 Goedemorgen en fijn dat u luistert naar Dit is de Zondag. Het programma waarin we elke zondag een inspirerende Nederlander te gast hebben. En dit keer is dat iemand die voor de vierde keer meedoet aan de Paralympische Spelen. Dat is al een hele prestatie. En nog meer bijzonder is dat ze op al die Spelen goud won. Ook dit jaar zet ze weer alles opzij om die gouden plak te halen. En in plaats van een rustig begin van de zondag, om zichzelf een beetje te sparen, zit Esther Vergeer hier. Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom. Uh, en we gaan even om een beeld te krijgen van wat jij zo al gedaan en gepresteerd hebt. Even luisteren naar de volgende compilatie een backhand gaat in het net en dan wint Esther Vergeer voor de derde achtereen volgende keer Olympisch Goud. Vergeer verliest dit jaar geen enkele wedstrijd, ze wint alles. De sportvrouw, de gehandicapte sportvrouw van het jaar is wederom Esther Vergeer. Ik ben er heel, heel, heel erg trots op. Esther Vergeer, de 27-year-old van Holland, is de world number 1 in wheelchair tennis. Haar prestaties in 2011 zijn uitzonderlijk. Hij is gewoon van goud. Nee, daar heb ik voor gewerkt. Zo, dat zou je maar gezegd worden op de zondagmorgen. <laughs> ja, leuke compilatie, ja. ja. Uh, we gaan het straks hebben over, uh, over jouw eigen rolstoelcarrière. Uh, rolstoeltenniscarrière, moet ik zeggen. Um, maar ik wilde eigenlijk eerst hebben over, over deze zomer. Want dit is een sportzomer van je welste. Met uh, en voetbal en Olympische Spelen en de Paralympische Spelen. Waar verheug je jezelf het meest op als, uh, als kijker of als toeschouwer? Uh, oh, als toeschouwer, ik wil het zeggen. Want het meeste verheug ik me natuurlijk op mijn eigen prestaties uh, in september. Um, nou ja, ik denk toch wel die, de, de Olympische Spelen in het algemeen. En dan heb ik niet echt iets specifieks. Maar ik kan me herinneren van vier jaar geleden... dat ik ook de Olympische Spelen keek voordat ik uh, zelf naar Peking mocht. En uh, ja, dan begint het, het vuurtje of het gevoel... begint dan al een beetje te kriebelen, zeg maar, bij mij van binnen. Dus als ik dan... Uh, de Nederlandse uh, sporters op het veld bezig zien of een medaille omgehangen zien krijgen. Of als ik het volkslied dan hoor, dan, uh, ja, dan gaat er van alles al kriebelen. Dus um, ja, misschien dan toch wel, uh, ja, maakt dan niet uit wat voor sport, maar in ieder geval de Olympische Spelen. Oh, maar je hebt niet een, uh, niet een bepaalde sport waar je fan van bent nee, waar je ja, naar kijkt. Nee, dat ligt ook wel een beetje aan mijn dag, denk ik. Uh, en dat ligt ook in welke ronde ze zijn waarschijnlijk. Of, uh, maar ik vind, uh, hockey vind ik leuk om te kijken. Uh, ik vind uh, en uh, ja, volleybal vind ik leuk om te kijken. Uh, ik vind turnen ook altijd leuk om... Uh, nou, dus nee, het is heel verschillend. En kijk jij dan anders dan, uh, dan wij... Nou, ik denk het niet hoor. Nee, nee want zoveel verstand heb ik uh, niet van andere sporten. Dus ik luister ook voor, voornamelijk naar het commentaar wat erbij geleverd wordt. En uh, voornamelijk met jury sporten uh, ja, weet ik natuurlijk niet genoeg om daar zelf een oordeel over te hebben. Of een, uh, een, een oefening bij het turnen goed is uitgevoerd of niet. Dus nee, ik kijk eigenlijk ook gewoon met uh, nou, met name bewondering uh, voor de atleet. Um, en uh, ik kan me natuurlijk een beetje inleven wat, uh, wat voor druk en wat voor spanning zij op dat moment voelen. Dus dat is alleen maar gaaf en heel mooi om te zien. Ja. Um, welk toernooi is eigenlijk het toernooi dat je, zelf, uh, dat je zelf het leukst vindt om aan deel te nemen? Want je, je, je hebt, geloof ik, voor de negende keer het Australian Open uh, uh, gewonnen. Daar woon je zo langzaamaan, geloof <laughs> ik, in Australië. Nou, we zou dat maar kunnen? Nee. Um, uh, nou, het leukste toernooi, goh, dat is wel moeilijk. Want uh, ja, tennisers spelen natuurlijk heel veel toernooien. Dat is nou, een van de weinige sporten die. Um, ja, zo vaak onderweg is eigenlijk. Het um, is echt een toernooisport ook, hè? Ja, het ja, ja. is echt je leeftijd van toernooi naar toernooi. En uh, nou ja, als ik uh, mezelf dan vergelijk met uh, nu en zeg zes jaar geleden... Toen speelde ik nog misschien wel 17 of 20 toernooi of zo. Dat was best wel veel. Um, en nu heb ik dat gereduceerd tot 10 tot 12 toernooi. Dus dat valt wel mee. Het leukste toernooi wat ik vind om te spelen is de US Open. Dat denk ik wel. Ja, die sportbeleving die ze daar hebben. En dat is in Australië ja. eigenlijk ook wel zo. Mm -hmm. um, maar de professionaliteit en met name de integratie die daar uh, plaatsvindt met um, nou, de Valide. Is echt ongelooflijk. Dus als ik daar kom, dat, ja, ik voel me daar heel erg welkom. Heel erg thuis, heel erg uh, onderdeel van het toernooi. En dat is heel mooi. Super. Ik ga straks je het hemd van het lijf vragen over hoe je gekomen bent tot, uh, tot waar je bent. Maar we gaan eerst even luisteren naar muziek. Muziek. was Ellie Moss met Corner. Um, goedemorgen, u luistert naar Dit is de Zondag. Mijn gast vanmorgen is Esther Vergeer, rolstoeltennisser... en onder andere directeur van het ABN Amro Toernooi voor gehandicapte Sporters. Um, Esther, nogmaals, goedemorgen. Goedemorgen. Eerst maar eens horen waar jij vandaan komt. Um, en, ik kom uit Woerden. En in wat voor nest ben je geboren? Uh, een warm nest. Nee, ja, geboren getogen uh, in Woerden en um, ouders. En ik heb één broer, die is drie jaar ouder... En um, ja, wij zijn uh, gelukkig opgegroeid in Woerden. Ja, heel, heel basic eigenlijk, heel normaal. Heel, nou ja, wat is normaal tegenwoordig? Hè? Dat, dat weet je natuurlijk niet. Maar nee, ik, ik heb het gevoel dat ik een hele ja, fijne jeugd heb gehad. En onbezorgd en fijn en warm. En ik kon doen en laten wat ik wilde. Ik werd vrijgelaten. En um, ja, heel leuk. Je, je zegt onbezorgd, maar op je achtste... Toen uh, uh, gebeurde er fysiek iets met je waardoor je in die rolstoel bent beland. Ja, dat klopt. Ja, ik heb uh, nou, tot mijn zesde was ik een gezond meisje en nog nooit een ziekenhuis van binnen gezien. En toen, tussen mijn zesde en mijn achtste, heb ik drie keer een soort hersenbloeding gehad. En op mijn acht hebben de artsen besloten, of in ieder geval onderzocht. En daarna besloten van, nou ja, we vinden nu een bloedvatenafwijking rondom je ruggenmerg. En dat was een soort van, ja, tussen aanhalingstekens een, een tijdbom. Eh, die dus onder hoge druk eh, onder water zwemmen of. Um, dat die uh, bloedvaatjes konden springen. Dus de artsen besloten om uh, dat te verhelpen... en die um, tijdboom zeg maar, te proberen te verwijderen. En de, tijdens die operatie is het een uh, ja, soort van misgegaan... En uh, is er ook de bloedtoevoer naar mijn zenuwen en uh, de, de zenuwen op zich zijn beschadigd. Dus na die operatie werd ik wakker en um, ja, had ik een dwarslesie opgelopen. Dus inderdaad, ja, als ik dan zeg onbezorgd, klinkt dat misschien heel gek... omdat dat is natuurlijk best wel traumatisch of in ieder geval best wel heftige impact had dat op, uh, op mijzelf en ook op, op ons hele gezin. Um, Want wat, wat gebeurde er na die operatie? Wat was uiteindelijk het, het netto resultaat? Ja, nou, het resultaat was dat ik een gedeeltelijke dwarslesie had opgelopen um, en dus nooit meer zou kunnen lopen. Tenminste, in het begin dachten ze nog van als je nog heel hard oefent en heel hard uh, fysiotherapie en gaat proberen te lopen, dan zou er misschien nog wat functie terug kunnen komen. Maar dat er dingen uh, niet meer voor 100% zouden werken, dat, uh, of dingen. En dan heb ik het over mijn benen en, en spieren. Dan uh, de, ja, dat, ik zou ik wel gebruik moeten maken van een rolstoel. Dus dat is, uh, dat is heel heftig, natuurlijk, voor een gezin. Ja. En hoe is dat voor dat achtjarig meisje? Ik had het in het begin nog niet eens heel erg door, denk ik. Tenminste, als ik daar nu aan terugdenk, dan. Had ik niet, dat moment dat mij werd verteld van Esther je hebt een dwarslees of Esther je, je kan niet meer lopen. Had ik dat niet echt, daar heb ik nooit bewust meegemaakt. Ik, ik dacht ik ben uh, ziek en ik lig in een ziekenhuis en ik heb pijn. En, um, de, maar dat gaat wel weer over, dat komt wel weer goed als ik naar huis ga. En dus uiteindelijk in het ziekenhuis had ik niet echt die klap uh, gekregen. In het revalidatiecentrum heb ik nooit die klap Klap echt gekregen pas toen ik naar huis ging. en ja, Ik dus uitbehandeld was uh, en ik mijn eigen leventje weer moest oppakken. Terug naar school, uh, spelen met vriendjes en vriendjes op het schoolplein. Uh, mezelf aankleden, maar ook mezelf bewegen in huis. Dus uh, drinken pakken in de keuken, nou, dat soort dingen. Toen werd ik met mijn neus op de feiten gedrukt dat dat dus niet meer ging zoals vroeger. En dat, was, dat, dat maakte die momenten steeds zwaarder. En, en, en toen kwam voor mij eigenlijk pas de klap. En hoe, hoe, hoe, wat betekent dat? Dat je die klap krijgt? Ik bedoel, wat, wat, hoe ziet jouw leven er dan uit? Ja, nee, ja je wordt gewoon... Uh, geconfronteerd met alles wat je niet meer kan. Daar word je ineens bewust van gemaakt. En uh, ja, je bent alleen maar bezig, of op dat moment, uh, bezig met, uh, ja, maar dit ging vroeger makkelijker. En nu kijkt iedereen mij raar aan. En waarom is dat? En uh, ik wil gewoon meedoen met voetbal op het schoolplein, maar dat gaat niet. En uh, ja, met, met schuifelen, ik, nou ja, ik zat dus uh, in, in, op, nog op de basisschool, maar had ik ook een uh, uh, schoolfeest natuurlijk. En dan ga je schuifelen voor het eerst. En uh, de, ja, de jongens kozen mij niet. En dat was hetzelfde met Gim. Ze kozen me niet of ik mocht scheidsrechter zijn. En dat zijn allemaal dingen dat je... ja, dat wil je niet, want je wil niet anders zijn. Of je wil niet uh, buiten de groep vallen. Dus dat soort momenten, dat waren wel hele lastige momenten. Ja. Um, en er komt er een moment dat je dat... Um, dat je daar mee leert leven... Ja, ik denk dat dat steeds makkelijker gaat. Nou ja, ja, ja je leert ermee leven, je, je leert het een plek te geven uh, en je, dat acceptatieproces of die schakeling tussen uh, het realiseren dat je iets niet meer kan of dat niet, iets niet zo makkelijk gaat als, als, uh, als dat je had, had kunnen lopen, uh, dat schakelen dat gaat steeds sneller. Denk ik. In het begin... Um, ja, kan ik me nog herinneren dat ik het... s'avonds heel erg lastig had. Weet je? Dan ga je naar bed... en dan komt je moeder of je vader... Komt even een kus geven. En dan begint dat allemaal te ratelen van boven. En dan ja, heb je, had ik het er heel moeilijk mee en vaak huilen. En waarom ik? En, uh, en dat, ja, nu heb ik dat niet meer. Ik heb wel eens baaldagen, dat ik denk, hè, waarom had ik dat waarom is dat nu zo? Of uh, uh, ik had het liever gelopen. Of, uh, en dan uh, uh, is het twee minuten later, heb je het maar neergelegd... en dan ga je weer verder. Dan geef je dat een plek. Uh, dus die schakel, dat gaat steeds sneller. Hm. Um, de, er komt een moment in je leven dat je besluit om te gaan sporten. Hoe gaat dat? Hoe is dat gegaan? Ik was in het revalidatiecentrum. Uh, na, na de ziekenhuisperiode kwam ik in, in de Hoogstraat, het revalidatiecentrum. En onderdeel van mijn hele revalidatieprogramma was uh, sport. Dus ik had fysiotherapie en ik had ergotherapie en ik moest naar school. Uh, maar ook dus ook sporten. En um, uh, dat heeft de Hoogstraat, nou ja, als een van volgens mij eerste revalidatiecentra, heel erg als prioriteit gesteld. Dat sport ontzettend belangrijk is voor je revalidatie. En dan, niet alleen omdat je natuurlijk weer gezonder en fitter en ja, op een andere manier je lichaam leert gebruiken. Dus met name mijn bovenlichaam. Maar ook het feit dat je leert omgaan letterlijk met die stoel. Hoe draai je zo'n rolstoel nu heel snel? Of wat doe je als je uit je stoel valt en hoe kom je er weer in? en nou, heel, heel praktisch eigenlijk. Dus op die manier ben ik ja, met sport uh, in aanraking gekomen. En ook als achtjarig meisje wil je niet alleen maar bezig zijn met ergotherapie. En, en met ergotherapie leerde ik bijvoorbeeld om. Uh uh, te, te koken. Ja, als achtjarig meisje gebruik je dat <laughs> nog niet heel veel, denk nee. ik. Dus je wil actief zijn, je wil bezig zijn. En uh, sport was daar uh, een, uh, een waanzinnig goed middel voor. En uh, het was leuk. En tegelijkertijd leerde ik daardoor door dus mijn, uh, mijn handicap iets beter accepteren. Ja. En wat voor sporten waren dat dan? Uh, alles. Ik heb echt uh, van uh, badminton, uh, volleybal, basketbal, tennis... Uh, Apenkooi hebben we geloof ik ook nog eens geprobeerd. Uh, <laughs> dus ja, echt uh, van alles. En wat is het moment dat dat van een leuk, leuk tijdverdrijf iets... of, of, of um, behalve een leuk tijdverdrijf ook iets is... om je, om je, om je, om je, om je rolstoel beter te leren kennen en het um, omgaan daarmee? Maar wat is het moment dat het meer wordt dan dat? Dat je voelt dat, er, uh, dat, dat sport iets meer betekent dan dat voor jou? Nou, dat heeft wel, nou ja, wel een aantal jaar geduurd. Het was echt in het begin gewoon voornamelijk omdat ik het leuk vond. Mijn ouders die zagen dat ik een glimlach van oor tot oor kreeg. Dat ik het naar mijn zin had dat ik me in een hele veilige omgeving kon bewegen. Dus mensen gingen je niet rare vragen stellen. Of, uh, um, dus het heeft jaren geduurd. Ik vond het alleen maar leuk. En mijn ouders vonden het leuk. En um, dus eigenlijk pas in... Um, nou ja, zeg vier, vijf, zes jaar daarna... dat ik dacht, hé, hey, nou, misschien ben ik dan ook wel uh, iets beter dan gemiddeld... of heb ik misschien wel talent hiervoor. Ja, dus dat, dat, dat heeft wel jaren geduurd. En ook het besef van, um, ik wil nummer één van de wereld worden... of ik wil meedoen aan de Paralympische Spelen. Dat heeft ook nog wel een paar jaar geduurd. Um, in het begin realiseerde ik me niet eens... of wist ik überhaupt niet eens dat er een Paralympische Spelen was. Dat het bestond en dat er een wereldranglijst bestond. Dat, dat had ik echt nog niet door. En nu maar al te goed. Ja. <laughs> um, um, iemand die ook uitgebreid in het nieuws is geweest... als, uh, als gehandicapte sporter is Monique van der Vorst. Zij kon niet lopen, maar kreeg naar eigen zeggen... door een ongeluk het gevoel in haar benen terug. Uh, uh, ken, ken je haar? Ja, ik ken haar. Ja, zij is ook meegeweest naar de, de Paralympische Spelen in uh, Peking. Ja. En uh, als je zo'n verhaal hoort... Uh, uh, komt er dan weer een sprankeltje hoop bij jezelf? Nee. Nee, nee, totaal niet. Nee, ik ik, ik uh, identificeer me wat dat betreft niet met, dat, uh, met, met, met haar verhaal. Nee, daar kan ik me niet in, uh, nee, niet in vinden. En uh, ja, ik bedoel het heel fijn voor haar dat ze natuurlijk uh, kan lopen. En uh, ja, die medische wereld en uh, dat is natuurlijk haar uh, persoonlijke archief. Dus ik, ik weet niet precies wat uh, de ins en outs zijn. Maar ja, dat is haar verhaal. En ja, ik ben blij voor haar dat ze, dat ze haar, haar functies weer terug heeft. Um, is dat überhaupt een onderwerp wat nog in, jou, uh, in jouw hoofd speelt? Herstel. Nee, nee, geen, nee, dat speelt niet in mijn... Nee, ik ben daar zeker niet mee bezig. Ik, ik bedoel, in, in Amerika en ze zijn ze natuurlijk allerlei testen aan het doen... Uh, uh, om nou ja, zenuwen weer aan elkaar te laten groeien... en om die brug weer te slaan en om het weer te herstellen. Um, ik denk zeker dat dat gaat gebeuren... Um, tegelijkertijd denk ik dat dat voor de standaard dwarslesie uh, het geval zou kunnen gaan zijn dat het, dat het, dat het herstel mogelijk is. Dus bij, ja, als je met een, een ski-ongeluk je rug breekt, um, dat dat soort dwarslesies hersteld kunnen worden. Maar mijn situatie is iets complexer. Met die geboorteafwijking en met die uh, bloedvaten uh, in mijn ruggenmerg. En een gedeeltelijke dwarslesie. En dus ik, uh, nee, ik heb mijn hoop daar zeker niet op gevestigd dat het ooit zal herstellen. Nee. Maar je houdt het wel in de gaten kennelijk. Ja, ik, er, vind, er, nou, er... ik vind het gewoon heel nee, erg gewoon interessant. Ja. Ik, ik vind het interessant om te zien wat er allemaal wel niet mogelijk gaat zijn. En uh, ja, natuurlijk zou het ideaal zijn en perfect zijn als... een als je dus je rug breekt, dat dat niet betekent per definitie dat je de rest van je leven in een rolstoel zou moeten doorbrengen. Dus nee, ik vind het alleen maar goed dat uh, dat dat soort onderzoeken gedaan worden. En uh, ja. Ja, super interessant. Zou je, het, zou je het eigenlijk wel willen? Ik heb wel eens mensen gesproken die uh, een, uh, een bepaalde functie uh, hadden die het niet deed. Als je die dan vraagt, uh, maar uh, zou je nu, uh, uh, nu je in deze fase van je leven bent, eigenlijk nog wel die functie terug willen hebben? Zou je weer, weer uh, willen kunnen zien of kunnen horen ja. of kunnen lopen? Zou je, weer, zou je het willen? Ja ik, ja, ik denk, ja, ik denk het wel. Ja. Want het, het is wel dat ik regelmatig tegen dingen aanloop. Dat ik denk, ja, het is wel makkelijk als, je had, als ik had kunnen lopen of had kunnen staan. Of, um... Maar dan gaat het over praktische dingen? Ja, ja, ja praktische dingen. Ja, in het, in het, gewoon rondom het huis. Um, um, maar ook gewoon een voorbeeld als ik naar een gala moet. Um, en ik moet een jurk uitzoeken. Ja, er zijn heel veel jurken die heel... Mooi zullen staan als je kan staan of kan lopen. En bij mij, ja, is dat dan niet. Dus dat vind ik dan jammer. Dus dan bij dat soort dingen heb ik ook iets. En aan dat ik wel graag kunnen lopen. Maar het is, ik heb niet het gevoel dat ik dingen mis. Dat niet. Weet je, dus het is niet zo dat ik uh, er enorm van baal. Of um, want ik mis niks. Ik doe alles wat iedereen, uh, een dertigjarige vrouw, doet en kan. Dus wat dat betreft, um, nee, heb ik ook geen nare gevoelens bij of zo. Nee. En je vertelt het verhaal van, van zo'n gala waar je naar een jurk gaat Be beïnvloedt um, zo'n handicap je, je zelfbeeld in die zin van dat het het beeld wat je van je eigen vrouwelijkheid hebt. Je, je, je bent topsporter, maar je bent ook een jonge vrouw. Um, um, heeft het daar een invloed op? Nou, de, dan denk ik meer dat mijn gespierde bovenarmen daar meer invloed op hebben dan, uh, dan die handicap. Nee, doordat ik sporter ben en dat je uh, een gespierd bovenlichaam hebt. Dat, dat, dat zeg maar meer mijn zelfbeeld. Um, misschien iets vertekend of uh, dat ik mezelf uh, anders zie of dan dat mijn handicap dat zou doen. want die ja die stoel is ook gewoon wel onderdeel van mij. dus dat um, ja dat, dat heb ik nu ondertussen wel een plek gegeven en vind ik ook niet meer zo zo erg. Zo, vroeger als ik mezelf op foto zag in die stoel en ik zag mezelf bij een groepje lopers staan um, dan vond ik dat best wel moeilijk, vond ik wel pijnlijk. Maar als ik mezelf nu... Omdat jij die stoel zag? Ja, omdat ik die stoel zag, inderdaad. En die, uh, die, ja, die stoel, die zie ik nu niet meer. Ik vind ook het grootste compliment wat, wat je bijna kan krijgen... is dat mensen tegen mij zeggen, als ik een presentatie heb gegeven... of uh, ik, ik ben aan het tennissen, dat mensen naar me toe komen... en zeggen ze zeggen nou, ja, de eerste tien minuten zien we die stoel nog... dan kijken we daar nog naar, en daarna horen we jouw verhaal... of zien we je tennissen, en dan valt die stoel gewoon weg. En dat, dus, dat, is, dat is het mooie, dat, dat, dus... Ja, daar ben ik eigenlijk wel trots op. En dus, ja, dat, dat beeld heb ik zelf ook. Ik zie die stoel nu ook niet meer. Um, die stoel heeft ook gemaakt wie je bent, toch? Ja, ik heb inderdaad ook heel veel te danken aan die stoel. Of dankzij uh, die stoel ben ik natuurlijk wel geworden wie ik ben. En dat is op persoonlijk vlak en mijn ontwikkelingen. Maar ook de mogelijkheid om dus te gaan tennissen. Um, de wereld rond te reizen, veel mensen te ontmoeten. Dus de, ja, door die ervaring ben ik natuurlijk wel uh, ja, uiteindelijk dus geworden wie ik ben. Dus ja, en, en, um, als het aan ligt, ben ik daar eigenlijk wel heel dankbaar voor. Ja. Dat is ook wel weer gek om te zeggen, toch? Ja, ja, weet ik niet. Maar volgens mij maakt iedereen altijd wel dingen mee waarvoor je uiteindelijk dankbaar bent. Of het nou leuke dingen zijn of geen leuke dingen. Als je ze een plek geeft en je gebruikt ze in je ontwikkeling... dan is er volgens mij dan is er altijd iets om, uh, om, om dat prettig te vinden of dankbaar voor te zijn. Of um, ja... Wat, het is misschien een gekke vraag, omdat het zo'n uh, wat-als-vraag is. Maar wat zou je, denk je, geworden zijn als je niet in die rol stond? Ja, had? dat vind ik of... zo'n moeilijke vraag. Um, ik, ik heb echt geen flauw idee. Want ik was voordat ik in de stoel kwam, was ik helemaal ja, was niet bezig met, met... Ja, was ik heel jong en ook niet bezig met sport. Dus ik weet überhaupt niet of ik in, in de sport terecht had gekomen... Um, ik denk wel dat ik ben wel een, een, uh, iemand die graag alles onder controle heeft. Dus ik ben wel een beetje een control freak. Dus ik denk dat. Nou, in die zin zou ik. Dus waarschijnlijk in mijn baan, of mijn functie, of uh, zou ik iets met regelen. Ik hou wel van regelen. Dus misschien iets. Maar ja, wat voor, wat voor precieze baan? Geen idee. Ja, maar dus. Ik zit net te denken van, die rolstoel heeft je ook tot een bijzonder iemand gemaakt. En een uitzonderlijk iemand die nu op de radio haar verhaal vertelt. En zou dat allemaal gebeurd zijn als je, als je gewoon verder was opgegroeid... Zonder, zonder die medische toestanden in dat, in dat nou, leuke Nou, nee, ik denk boerde. het niet. Ik denk, nee? Niet. Nee, ik denk dat ik uh, dan uh, een, een vrij anoniem uh, meisje of een uh, vrou uh, anonieme vrouw was geweest, ja. Dat denk ik. Ik weet niet. Ja, mensen vragen me ook. Van, had je, denk je, goed kunnen tennissen? Ja, geen idee. Ik denk wel dat ik balgevoel heb. Maar had ik überhaupt gaan tennissen? Dat is vraag één natuurlijk. En dan ja, breek je door in de valide sport? Dat is dan vraag twee. Want die, die, die wereld is ook wel uh, anders dan de gehandicapte sportwereld. Nou, daar gaan we straks eens uh, wat uitgebreider op in. Het is uh, half acht. Tijd voor uh, het nieuws. En dat wordt gelezen door Gert Gluck. Radio 1.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 De Griekse president Papoulias ontvangt vandaag de leiders van de partijen in het parlement. Hij wil een laatste poging doen om de politieke impasse in het land te doorbreken. Als dat mislukt gaat Griekenland waarschijnlijk volgende maand opnieuw naar de stembus. En opnieuw zijn tienduizenden Spanjaarden de straat opgegaan... om te protesteren tegen de bezuinigingen en de werkloosheid. Er waren marsen in onder meer Madrid, Barcelona, Bilbao en Malaga... De betogingen zijn georganiseerd door de Verontwaardigdenbeweging, die dinsdag een jaar bestaat en die werd opgericht uit woede over de gevolgen van de economische crisis in Spanje. En dat zijn hoofdpunten. Het weerbericht van Beer Online. Vandaag is er flink wat ruimte voor de zon. Op dit moment is het op veel plaatsen helder, met in het noorden ook enkele wolkenvelden. Later ontstaan vooral in het binnenland stapelwolken, maar tot buien komt het niet. In het zuiden van het land staat maar weinig wind en daar kan de temperatuur stijgen naar maximaal 15 graden. In het noorden wordt het bij een matige westenwind niet warmer dan 12 tot 14 graden. Komende nacht staat er iets meer wind en daalt de temperatuur naar een graad of 5. Morgen laat de zon zich vooral in de ochtend zien. In de middag neemt in het westen langzaam de bewolking toe, maar overdag blijft het overal droog. Er staat dan de matige zuidwestenwind en de temperatuur stijgt naar 14 graden aan de kust tot 17 graden in het zuidoosten. De dagen daarna verloopt iets frisser met meer bewolking en vooral op dinsdag regelmatig regen. U luistert naar Dit is de Zondag, met Kiva Alouche. Ja, het is uh, twee minuten over half acht. En um, als u net inschakelt, uh, een hele goede morgen. En wat fijn dat u luistert. Ik uh, uh, heb uh, vanaf zeven uur gepraat met uh, rolstoeltenniskampioenen Esther Vergeer. En um, tot half acht hebben we het gehad over, uh, over haar jeugd. Um, en nu gaan we het hebben over, um, over jou als kampioen. Ja, leuk. Um, uh, wat was het eerste belangrijke toernooi dat je uh, won? Waar, nou ja, waar ik het idee heb dat ik een soort van: uh, ja, hoe zeg je dat? Startschot kreeg voor mezelf. Uh, dat was wel de, nou, de, de US Open in 1998. Dat was uh, het, het, het eerste grote internationale toernooi uh, overseas. zeg maar. Dus mm -hmm. dat ik, uh, en, uh, ik ging daarheen met nul verwachtingen. Uh, ik wist wel dat ik... Uh, yeah bij de top horen. Uh, ja, bijna, zeg Ja, bijna. Ik zat er tegenaan en ik wist, nou, dat is leuk, ervaring opdoen en zien hoe zo'n groot toernooi is. En Dus ik, ik startte dat toernooi en uiteindelijk won ik dat toernooi. En toen, dat was dus in 98, en toen had ik echt het idee van, wauw, in 2000 zijn de, toen had ik door wat de Paralympische Spelen waren, mm -hmm. um, in 2000 zijn de Paralympische Spelen en uh, het zou toch zo waanzinnig gaaf zijn als ik daar naartoe zou kunnen en als ik daar mee mag doen. Um, en dit toernooi heb ik nu gewonnen, dus wellicht is het mogelijk. Dus ik denk wel dat dat voor mij is, ja, het laatste zetje in de rug of zo was, of een soort van uh, ja, teken dat ik daarmee door moest gaan en dat ik daar echt wel um, ver mee zou kunnen komen. Ja. want er, er was nog altijd de kans dat je dat je dat niet zou doen, dat je er niet mee verder zou gaan. Zo. Nou ja, het was natuurlijk, ja, ja, er is altijd wel Um, een, een, een, een, een, ja, ik was ook bezig met studeren. Ik ging naar uh, de HBO. En het was, ik had was ook nog aan het basketballen. Dus het was, ik deed van alles. Ik was ook nog aan het dwarsfluiten in het een, in een ver verleden. Dus het is, uh, ik had heel veel dat dingen. een dwarsfluiter kunnen worden. Nou, misschien ook wel, ja. Nou, mijn leraar zei toen de tijd wel dat ik ook daar best wel gevoel voor had. Maar nee, ik ben blij dat ik, uh, dat, dat ik ben gaan sporten. Uh, maar ik moest dus wel kiezen tussen basketbal en tennis. Dus dat was voor mij toen nog uh, een beetje twijfelachtig. Of ik überhaupt met tennis door zou gaan. Ja. Ja. Um, en, en toen zag je die, uh, die Paralympische Spelen op je afkomen. Inmiddels uh, zijn we een tijdje verder. Uh, heb je uh, drie keer goud uh, gehaald bij het enkelspel. Tijdens die Paralympics. En werkt uh, nu toe naar de, die vierde gouden plak. Um, je ik wou jou vragen, ben jij verslaafd aan winnen? Maar ik realiseer me dat ik zelf al zeg... je werkt toe naar die vierde, dus we gaan er allemaal al vanuit... dat je die vierde pakt. Ja, nou en dat is ook wel het, het lastige. Um, want ook ik zie dat die mogelijkheden er natuurlijk zijn. Ik weet dat ik kans heb op goud. Ik weet dat, nou, dat ik het kan. Um, maar iedereen die verwacht dat maar gewoon. En heel veel mensen zeggen het grappend. Van, oh, nou, we kopen wel kaartjes voor de finale. En um, uh, uh, oh, die goudplak ga je wel even ophalen... Maar de, de, ja, die, die verwachtingen, dat brengt toch ook wel wat druk met zich mee. Ja, het, is, het is aan de ene kant dat het me heel veel vertrouwen geeft... dat ik het de afgelopen jaren zo goed heb gedaan... en dat ik veel toernooien heb gewonnen, dat ik onder druk heb kunnen presteren. En tegelijkertijd is het ook zo dat ik uh, me natuurlijk realiseer... dat uh, die dag dat ik een keer ga verliezen, wellicht, uh, gaat komen. Maar ja, de vraag is dan wanneer natuurlijk. Ja, ja. <laughs> um, ja ik ben een keer bij een rolstoeltennis-evenement geweest in Amsterdam, een paar jaar uh, flink wat jaren geleden. En ik weet nog wel dat er toen mensen waren. Uh, uh, en Je hoorde die mensen dan praten en ik, ik, ik, ik liep daar zo eens rond. En uh, toen, toen hoorde ik mensen zeggen, ja, maar Esther Vergeer komt. Dus echt spannend wordt het niet. In ja. de zin van, ja, die slacht alles en iedereen af op die baan. Ja. En dan, uh, dus het is ook een beetje saai, dat rolstoeltennis, ja. als, uh, uh, als Esther Vergeer langskomt. Ja, dat weet ik niet. Ja, dat, ik, ja, ik vind het niet saai. Ik denk ook zeker... als ik, uh, als ik in de schoenen zou staan... van uh, de nummers 2 tot en met... nou ja, daarna... Uh, dan... Ja, ik, ik zou me echt drie keer in de rond te werken... En, uh, uh, zo graag die nummer één positie over willen nemen. Dus ik, ik, vind, het juist, ik vind het juist spannend. En uh, ja, ik heb wat te bewijzen. In die zin dat ik uh, weer die gouden medaille wil gaan halen. En um, ja, degene die, die achter mij volgen en die zeker ook kans hebben, uh, die moet zich ook bewijzen. En dat is juist het gaaf van sport. Dat, ja, die, die continue battle um, van uh, wie, ga, wie gaat er winnen. En natuurlijk zijn er wel momenten geweest dat ik dacht, oh ja, uh, dat ik niet uh, in, uh, in topvorm was. Of dat ik naar iemand keek in een training. Dat ik dacht, nou, die, die, die heeft ze er aardig op zitten, zeg maar. Um, maar het blijkt meer te zijn dan alleen maar een balletje te kunnen slaan. En dat vind ik ook het hele leuke aan tennis. Is het, het gaat niet alleen maar om dat balletje heen en weer slaan. Of goed kunnen plaatsen. Maar het mentale aspect is daarin ook zo belangrijk. En uh, niet alleen zeg maar, op de, tijdens de wedstrijd dat je er moet zijn. Maar ook uh, ja, hoe ga je je training in? Hoe bereid je daarop voor? Hoe bewust ben je bezig met je trainingen? Hoe bewust ben je bezig met je materiaal? Hè? Je stoel, mm -hmm. um, je rackets. Het, het, is, het, is, uh, ja, het heeft allemaal zo'n grote invloed erop. Dus... Ja. Maar hoe is het dat... dat... Je, uh, je tegenstanders, de anderen die deze sporten op hoog niveau beoefenen... Niet, want het voelt bijna alsof die allemaal niet bezig zijn met, uh, met zelf winnen... maar allemaal bezig zijn met die vergeer neerhalen. Ja. Want die is al hoe lang ben je al ongeslagen? Hoeveel wedstrijden? 452 wedstrijden. Dat is toch niet normaal. 452 ja. keer... Ja, er is een, uh, een uh, squash, een Pakistaanse squash-speler uh, geweest die 550 heeft. Dus het is nog niet eens zo bijzonder. Oh, het staat helemaal niks nee. voor. Nee, maar hoe is dat dan? Ik bedoel, dat is de, hoe voel jij je eronder nou, dat iedereen jou wil pakken? Nou, maar, maar is het zo dat mensen alleen maar bezig zijn om mij te verslaan? Ik weet dus niet, want ik heb die vraag nooit echt direct gesteld aan mijn tegenstanders. Maar is dat dus zo dat zij alleen maar daarmee bezig zijn? Ik kan me voorstellen dat er een aantal zijn die, dat, die daar alleen maar gefocust op, op gefocust zijn. Um, maar ik moet ook eerlijk zeggen dat ik hoop dat ze ook bezig zijn met hun eigen doelen. Zeg maar. Dus dat je voor jezelf doelen stelt. En uh, wat is haalbaar, wat is niet haalbaar en uh, het beste uit. Uiteindelijk uit jezelf halen. Maar um, nou ja, dit, wat, ik, wat ik zeg. Uh, het is t, Soms geeft het heel veel vertrouwen. Um, en en ga ik helemaal uit van mijn eigen kunnen. En uh, af en toe kijk ik ook naar de tegenstander. En dan zie ik inderdaad dat... Uh, ik had pas geleden in um, Penscola. In Amerika speelde ik een wedstrijd. En toen verloor ik dus de tweede... Uh, de de tweede set, of de eerste set, ja, ik ben niet zo goed is dat ziek. Ik onthoud het nooit. Maar ik verloor, verloor een set. Even, ja, ik verloor een set. en uh, Dus ik verloor een set. Er was nog helemaal niks aan de hand, uiteindelijk. Maar het publiek wat er stond, dat ging helemaal uit een dak. Want die dachten, oh, dit wordt hem. Ja, en het werd spaar. ineens druk. En dus uh, en toen dacht ik wel bij mezelf, van hey, bizar, er is nog niks aan de hand. En mensen gaan hier al, die worden helemaal zenuwachtig langs de kant. Want dit is misschien wel de dag. En... Uh, ja, dat is, dat is vreemd en ook wel tegelijkertijd moeilijk. Uh, en daarnaast een hele goede leerschool voor mij. Want het, ik vind het fijn eigenlijk dat ik die set verloren heb. Ik vind het heel prettig, want dan kan ik me dus alvast een beetje indenken en inleven hoe dat dus misschien... Gaat zijn als het zover gaat komen. Weet je wel? Dan, dan maak je weer zo'n situatie mee waarbij de stress dus anders wordt. Of waarbij de situatie anders wordt dat mensen ineens gaan klappen voor je tegenstander. En dat ga ik ook meemaken bij de Paralympische Spelen. Ja, uh, maar... Dus als, dat, is, dat is goed. Goed leermoment was dat. Ja. En die 452 keer geleden dat je verloor, um, hoe voelde je je toen? Ja, palen. Ik, ja, ik, ik kan niet goed tegen verlies, denk ik. Ik bedoel, dat merk ik nu ook met spelletjes doen. Ik kan niet goed tegen mijn verlies. En uh, het was wel zo dat ik tijdens die wedstrijd, het was in Australië en ik moest tegen een Australische, dat ik uh, eigenlijk al vanaf het begin af aan. Uh, door had dat, dit niet een hele goeie, dat dat niet een hele goede dag was. Ja, ja. En ik had echt het idee dat zij continu de controle uh, had over het spel... dat zij dicteerde, zij bepaalde wat ik ging doen. En dat is helemaal niet mijn ding. Weet je, ik, ik hou ervan, ik heb een plan voordat ik een wedstrijd ga spelen. Ik weet tegen wie ik moet, ik weet mijn plan... En ik leg graag. Hebt echt een plan. Ja, ja, ja, ik heb een plan. Ik heb wel echt het idee, dit is de tactiek. En dit zijn haar zwakke punten. De sterke, dit zijn mijn zwakke en sterke. Dus uh, ik heb daar echt een idee bij. En, uh, maar niks daarvan kwam tot uitvoer. En zij dicteerde. Um, dus dat gevoel van. ik ben niet in controle. Waar we het ook al eerder over hebben gehad. Dat, uh, dat had ik heel die wedstrijd. En, en dus ja, ik had verloren. Um, ik baalde als een stekker. Um, en tegelijkertijd kon ik het heel goed analyseren. En dacht ik, ja, het had ook niet anders kunnen gaan eigenlijk. Want dit was gewoon niet, uh, niet goed genoeg. Nee. Ja. Uh, 452 uh, keer winnen op rij, dan ben je goed. Wat maakt jou uh, uh, anders dan die andere uh, spelers? Nou ja, om mezelf om te vergelijken met iemand anders, moet je dus ook okay, precies. Wat is je eigen kracht? Ja, dat, dat, want da, daar, daar, weet ik natuurlijk het meeste van. Um, wat is mijn, uh, mijn kracht is denk ik mijn, uh, mijn, mijn, mijn, continue wil om beter te worden. En dan is het niet alleen maar op dat tennisgebied, voor en verbeteren of backhand of service. D dat ook, want daar valt nog genoeg in uh, in te winnen. Maar um, dus ook het mentale. Aspect, wat ik al zei, dat is denk ik een van de belangrijkste aspecten binnen tennis. Dat ik daar ook keihard aan werk. Uh, continu op zoek ben naar de grens qua materiaal. Ik heb dus nu net een nieuwe rolstoel uh, ontwikkeld. Uh, in, in, uh, uh, ja, dat, dat, is, dat is een op maat gemaakte stoel. Uh, wat ontzettend gaaf is. Daarnaast het team om mij heen. Dus dan heb ik het over mijn tennistrainer, fysiek trainer, voedingsdeskundige, mental coach. Uh, die, die, die prikkelen mij continu van. ja, eh, maar Esther, zullen we niet eens op deze manier gaan trainen? Want uh, volgens mij haalt dat nog meer, zeg maar, uit jouw uh, lichamelijke uh, mogelijkheden. Mm -hmm. uh, nou, en, en, en ja, dat soort dingen, dat ik word steeds beter. En als, je, als ik zie op de baan dat ik steeds beter word, dan. Ja, stimuleert mij dat alleen maar meer om, uh, om nog verder te gaan. Ja. Ja. Je hebt al een paar keer dat mentale genoemd. Daar werk je hard aan, zeg ja. je net. Wat is dat dan? Nou, de, de, de, uh, controle houden of krijgen over je, over je brein, zou ik het haast willen zeggen. Ja, dus de gedachten Dus uh, hoe hou je... Uh, hoe word je alert als je aan het begin van het toernooi zit? Hè? Hoe, hoe word je alert om die wedstrijden? Misschien de eerste rondes die wellicht wat makkelijk lijken... om daar toch volledig gefocust op uh, in te gaan. Um, uh, hoe hou je jezelf rustig als het spannend wordt? Um, ademhalingsoefeningen, visualiseren. Ik ben, vorige week ben ik naar Londen gegaan. Uh, was een test-event uh, op het Paralympische complex. Op het Paralympische tennisvenue. Um, en het toernooi, ik had er niks aan qua punten. Want qua punten kon ik er niks verdienen. De tegenstanders waren ook niet... Uh niet van hoge wereldklasse, zeg maar. Mm -hmm. Maar ik wilde gewoon een keer op die baan zijn geweest. Ik wilde dus uh, de, de, mezelf in kunnen denken dat het, als ik nu thuis op de bank zit, dat ik mijn ogen dicht doe en dat ik mezelf al in de finales zie staan. Uh, Gouden medaillewedstrijd op de baan. baan. Ik voel de baan. Ik weet waar de tribunes staan. Ik weet waar mijn ouders straks gaan zitten. Ik weet, um, en uh, dat, is, dat is onderdeel van mentale training. Dat je gewoon. Ik weet al wat er daar gaat gebeuren straks. Wauw. Um, we hebben bij uh, uh, Dit is de Zondag uh, ook altijd de dichter bij de zondag. Uh, uh, speciaal voor jou heeft de dichter Chit Bruinja een gedicht geschreven. Dichter bij de zondag. Het is de eerste vraag die ze je stelt. Elk antwoord dat je overdenkt, duizenden gedachten die mee suizen in je weerwoord. En dan... Alles op zijn plek, kortstondig moment verpakt in een lange weg. Leven dat zich niet laat zien blijft onvermeld. En toch weten ze waar jullie het over hebben. Want zij bespreken op hun plastic opklapstoeltjes hetzelfde. De afstand tussen winnen en verliezen, tussen sterven en leven. Het spel, het op- en afrijden van het veld. Zo, eh, we waren er stil van. Ja, en ik moet hem, denk ik, nog een keer horen. om uh, helemaal goed door te hebben wat, wat, wat en hoe nu eigenlijk. Maar... Sterven en leven was het er ook. Wat verschil tussen sterven en leven? Is dat, is dat in een wedstrijd zo? Nou. Dus is dat net iets te poëtisch nee, gesteld? Dat, dat vind ik wel iets te, te, te ver gaan. Ja. Ja, sterven en nucht, leven? Ja, dat dame denk dame, ik wel. Het is een blijft een spelletje natuurlijk. Everybody's trying to mend a broken heart Buy a little bit of love and try to start Sew your secrets up with cotton and with a string Teach each other little recipes and things to say I'm not like that, it's not like that I don't hurt And keep in mind, and laugh at all the silly people out of time, and count the minutes till we heal it with our wine. We climb in bed with pretty strangers and we cry. Oh, oh, oh. I'm not like. Rachel Platten met Remarks U luistert naar Dit is de Zondag en ik praat met rolstoeltenniskampioene Esther Vergeer en We hebben gesproken over haar jeugd we hebben gesproken over haar uh, uh, rolstoeltenniscarrière um, uh, Nogmaals welkom Esther Dank je um, Je bent voor veel gehandicapte en niet gehandicapte sporters en, uh, en, en niet-sporters een inspiratie Ja, dat, dat is dat, ja, mooi Dat ja, vind, vind ja. ik heel bijzonder ja, Daar ben ik wel trots op Um, um, wil je dat ook zijn? Ik, ik, heb, ik heb daar nooit uh, bewust voor gekozen of zo. Van ik wil. Nee, ja, ik ben niet die, uh, die, die weg ingeslagen van uh, mijn doel is om een uh, inspiratiebron te worden. Nee, nee, ja, ik, ik, ik doe mijn ding. Um, en uh, t, nou ja, ik ben dan toevallig uh, goed in tennis en heb ook. Krijg ook dat is ook wel uh, natuurlijk iets wat op. Nou ja waar ik geluk mee heb gehad, dat ik de mogelijkheid krijg... om het te laten zien. Uh, op, uh, op, op de televisie, op de radio, met interviews. Weet je? Ik kan ook laten zien uh, wie ik ben en wat ik doe... En ik denk ook steeds dat, dat de media daar steeds opener voor gaat staan. En dus is het, ja, komt het in het oog, zeg maar. En kunnen mensen zich daar dan ook aan vasthouden? Of krijgen ze het idee van... oh, dan ben ik dus niet de enige met zo'n verhaal of met zo'n tegenslag. Of met, en er is dus nog heel veel mogelijk. En dus ja, het is een beetje een combinatie van... dat ik het heel prettig vind om mijn verhaal te vertellen... maar dat ik dus ook wel de mogelijkheid krijg daarvoor. Ja, maar ook bij dat inspiratieverhaal... of misschien wel juist bij dat inspiratieverhaal... Nou, komt die rolstoel weer in beeld? Hè? Ja. Dat mensen zeggen oh wat goed dat je dat kan, ja. ondanks het feit dat je in die rolstoel zit. Ja. Is dat ook niet een beetje dubbel? Nou, ik vind het dat, um, weet je, ik krijg bijna al applaus als ik van een stoep, stoepje afrijd. zeg maar. En, um, ik ben, ik ben een beetje bang dat we tegenwoordig iets te veel uh, de, misschien daarin doorslaan. Dat we ook echt uh, um, ja, te veel gaan uh, pamperen of alles maar waarderen wat men doet. Maar ja, ik, ik leef natuurlijk ook gewoon mijn leven. Hè, en uh, broer, ik, ik, ik drink ook... Uh, Koffie, ik doe de was en uh, ik maak schoon. En, weet je, het is ook een, een normaal leven wat ik leid. Um, ik denk dat men alleen bewust van moet zijn dat, dat, dat het. Uh, weet je, als je je eigen krachten vindt ofzo, of als je je eigen. Um, um, uh, grenzen leert opzoeken, dat je dan heel veel, nog steeds tot heel veel in staat bent. En dat maakt niet uit wat je dan hebt meegemaakt en of je nou een handicap hebt, ja, ja of nee. Uh, je moet je eigen grenzen leren uh, of leren en, en durven opzoeken. En um, uh, die, die, die, ik, ik moet ook denken aan het feit dat um, uh, rolstoeltennis en, uh, en andere gehandicapte sporten, um, hoe die zich verhouden tot de sporten waar het niet om gehandicapten gaat. Heb je het idee dat je, dat je dan ook voor vol wordt aangezien? Ik, nou ja, ik heb echt het gevoel dat we in de laatste vier jaar... echt een hele grote stap gezet, denk ik... Uh, het is ook wel steeds meer onderdeel zeg maar, van de maatschappij. En uh, sport is natuurlijk ook onderdeel van de maatschappij. Dus wij, wij laten zien door middel van sport uh, waar we toe in staat zijn. En ik denk zeker dat men, en dan heb ik het dus over de, de Nederlander, of, uh, uh, dat die steeds gaat realiseren: van uh, ja, we zijn uh, onderdeel en wij moeten ook gewoon onderdeel zijn. Het uh, is nog wel, ik uh, ja, bedoel, er is nog steeds veel, veel werk uh, uh, te doen. Um, maar dat, dat, doe, dat, dat doe je ook met dat Parastars? Ja, nou, dat is dat, inderdaad... Dat is iets wat je hebt opgericht, wat is ja, dat precies? Nou, ik de, merkte dus dat ik als uh, rolsteltenner ze heel veel of redelijk veel aandacht kreeg. Maar voor de rest zijn er weinig mensen die uh, andere Paralympische sporters uh, bij naam kunnen noemen. En daar baalde ik wel van. En ik was niet de enige die daarvan baalde, want de sporters zelf baalden daar ook van. Die hadden ook zoiets van... ja. Hallo, er gaat Esther Vergeer weer. En Esther Vergeer moet weer op het, uh, uh, het schilfer. Ja, nou ja, precies. Uh, dus hebben we eigenlijk uh, uh, uh, samen met, uh, met nou ja, vijf andere gehandicapte topsporters, allemaal uit verschillende sporten, hebben we Team Parastars opgericht. En eigenlijk willen we met dat team meer gezicht geven aan de Paralympische sport. En laten zien dat wij ja, een team van helden zijn. En niet met dat zielig sausje, maar gewoon een jong, ambitieus team met doelen. En uh, uh, ja, wij willen allemaal voor goud gaan. En dat, sta, dat staat dus voor veel meer dan alleen maar uh, leuk sporten. Ja, en we, en we, nou, dat, is wel, dat is het unieke zeg maar, aan dit team. We zijn niet als veel commerciële sportteams op zoek naar sponsors. Uh, wij zijn niet op zoek naar sponsors, maar naar fans. Wij zijn dus de dat... Oranje Legion. Nou, precies. Zeg maar. wij, zijn, wij, wij, wij willen een, een fanbase creëren van zoveel mogelijk fans. Wij willen de Nederlander fan maken. Dat zij dus ook niet alleen met het EK en niet alleen met de Olympische Spelen, maar ook met de Paralympische Spelen met een oranje t-shirt op de bank zitten en ons gaan volgen. En daarbij dus ook uh, ja, gezichten kennen, onze handicap kennen, onze prestaties kennen um, en daar ons uh, op gaan waarderen. Ja. Super. Um... Nou, nou dat, daar ga ik me dan op verheugen. Uh, goed. Oranje, dus ik aan je t-shirt. Ja, nee, jij bent ik dus ben ook fan. Eer, ik, ben, ik ben fan, okay, ja, goed. zeker. Goed. zeker. <laughs> um, we hebben bij, uh, bij Dit is de Zondag ook het, uh, het gastenboek. En um, uh, daarin schrijven onze gasten uh, hun, uh, hun zondag, hun favoriete zondag op. Um, en jij hebt uh, er ook wat in geschreven? Klopt. Vertel. Um, mijn ideale zondag begint met... De zon. Of misschien wel met zonsopkomst. Uh, want ik ben namelijk een ochtendpersoon. Dus ik sta op tijd op. En dan vind ik het heerlijk om lang in mijn joggingpak te zitten. Dus niet meteen onder de douche, niet meteen aankleden, maar heerlijk. Lang in mijn joggingpak, uh, kopje koffie, broodjes bakken en dan uh, van start. Samen met mijn vriend sporten. Uh, of bewegen in ieder geval, buiten zijn en sporten. En dan op bezoek bij familie en vrienden. Uh, want tijd met familie en vrienden doorbrengen vind ik, uh, vind ik echt nou ja, belangrijk. Ik ben natuurlijk vaak in het buitenland, vaak weg. Dus uh, familie en vrienden zijn uh, wat dat betreft een groot onderdeel daarvan. Uh, en dan uh, kletsen, spelletjes doen en misschien met z'n allen lekker eten. Uh, S'avonds op de bank en dan op tijd weer naar bed. Op tijd weer naar bed. Ja. Net, het klinkt als een hele, hele gewone ja. uh, zondag. Ik ben eigenlijk heel burgerlijk. Ik vind het heerlijk om gewoon ja, ja, dit, soort, dit soort dingen te doen. Niet, niet, niet te moeilijk, niet te ingewikkeld, niet met te veel mensen... maar gewoon het kleine groepje mensen wat heel erg belangrijk voor mij is. Ik vond het uh, heel leuk om je hier te hebben, Esther. Uh, laatste vraag, dat mag je meestal niet zeggen... omdat er meestal nog een uh, volgt daarna, maar uh, dit keer niet. Wat ga je doen na het rolstoeltennissen? Wat ga ik doen... Uh, ik, ik, nou ja, dus er zijn heel veel mogelijkheden die ik nu al aan het creëren ben. Ik weet nog niet precies welke van de mogelijkheden ik dan uh, echt noem. Maar uh, de Esther Vergeer Foundation wil ik groter maken. Daar wil ik uh, misschien zelfs wel internationaal mee, uh, mee gaan... Om, om gehandicapte kinderen aan het sporten te krijgen. En dat is het doel van de, van de stichting Team Parastars groter maken. Uh, het ABN AMRO toernooi, waar ik toernooi directeur van Ben uh, groter maken... Uh, daarnaast uh, presentaties geven bij bedrijven vind ik ontzettend leuk om te doen. Um, dat is dan op werkgebied. En nou, op privégebied uh, zou ik uh, ja, heel graag een, uh, een gezin willen beginnen. Misschien wel in de toekomst. Een kleine vergeer. Een kleine vergeer. <laughs> <laughs> uh, en, maar, maar eerst gaan we naar Londen. Eerst gaan we naar Londen. Eerst gaan we daar uh, ons best doen. Mag ik je heel veel sterkte en heel veel uh, succes wensen. Uh, straks het Wilhelmus. Toch, als je in Londen staat? Dat hoop ik. Ja, dat ik. valt me nog even in. Ja, nee, ja, dat, dat hoop ik. ik uh, ja, dat ik daar op het nummer 1. Uh Schavot, zeg maar, mag staan en dan het Wilhelmus helemaal eens gaan horen. Ja. En zing je dan ook mee? Absoluut. Ja? Volle borst. Heel goed. Ik wens je heel veel succes de komende zomer. En uh, ook heel veel plezier. Esther Vergeer, hartelijk dank. En wilt u uh, de Dichter bij de Dag, uh, uh, het gedicht daarvan nog uh, teruglezen... dan kan dat uh, natuurlijk op onze website www.eo.nl. Straks na acht uur op deze zender Vroege Vogels. Janine, wat gaan jullie ja, goed. doen? Wat gaan we doen? We gaan het hebben onder andere over het allereerste bijentelweekend. Bijentellen, dat gebeurt allemaal dit weekend. Jan-Paul van Soest, milieuonderzoeker, die komt vertellen over hoe lang we nog hebben. Want het gaat niet goed met de aarde. En waar het wel goed mee gaat, is de vogel die we nu horen. De zeearend. Het gaat niet goed met de gutto, maar wel met de zeearend. Natuurlijk ook de venolijn. We hebben een live columnist die komt zijn column doen. Dat zometeen en meer in Vroege Vogels. De verkiezingsuitslagen in Griekenland en Frankrijk zijn de doodsteek voor Europa. Ik denk dat die uitslag helemaal zo slecht niet is. Dat vind ik helemaal niet. We spreken dezelfde taal niet. Letterlijk niet en figuurlijk niet. Het verlies van de Europese gemeenschap is het begin van de derde wereldoorlog. Het nieuws van de dag. Een prikkelende stelling. Een gast in de studio. Alles kan altijd verkeerd aflopen. En niemand heeft een glazen bol. En uw mening die telt. Dit gaat betekenen dat Europa aan zijn eind komt. Luister iedere werkdag van half twee.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 Allemaal met de service van Access4All. Meer weten? Ga voor dit aanbod en de voorwaarden naar access4all.nl. Vanavond in Karo Brandpunt. Echtscheidingen, gezondheidsklachten en ontslag. Uiteindelijk alles kwijtgeraakt wat ik had. Wat ik dacht te hebben. Wie neemt het op voor de klokkenluider en de risico's van het uitgestelde moederschap? Onze vrouwen worden steeds later zwanger. Dat en meer in Karo Brandpunt. Vanavond kwart over tien, Nederland 2. Um, de eerste keer dat ik hoorde van de Chicken Wrap van McDonald's, ik was helemaal van, uh, wow man, <laughs> yeah baby. <laughs> maar toen ik erachter kwam dat er, like, plofkip in zit, ik was echt helemaal van ew, yak, plofkip? Zo, so McDonald's, maak die Chicken Wraps weer wow man en yeah baby, en haal die plofkip eruit. Meer weten? Kijk op Wakkerdier.nl.